Dit is les 15 van uw cursus Geprogrammeerd levend Spaans. We beginnen deze les met enkele nieuwe werkwoorden. Zegt u ze na. Almorzar. Almorzar. Lunchen. Volver. Volver. Terugkomen. Teruggaan. Empezar. Empezar. Beginnen. Cerrar. Cerrar. Sluiten. Nu doen we het zelf. Zeg de werkwoorden direct in het Spaans. Terugkomen. Volver. Sluiten. Cerrar. Lunchen. Almorzar. Beginnen. Empezar. Teruggaan. Volver. Deze werkwoorden worden vervoegd als regelmatige werkwoorden. Er is echter wel een bijzonderheid. Daarom zullen we van deze vier werkwoorden de vervoeging behandelen. Bij het werkwoord... Almorzar. Verandert in de eerste, tweede en derde persoon enkelvoud... En in de derde persoon meervoud, de o in ue. Zegt u maar na. Almuerzo. Almuerzo. Ik lunch. Almuerzas. Almuerzas. Jij luncht. Almuerza. Almuerza. Hei. Ze u luncht Almorzamos Almorzamos de lunchen Almorzais Almorzais Jüli lunchen Almuerzan Almuerzan ze lunchen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 Jij komt terug. Vuelve. Vuelve. Hij, zij, u komt terug. Volvemos. Volvemos. Wij komen terug. Volbees, Volvees. Jullie komen terug. Vuelven. Vuelven. Zij komen terug. U komt terug. Bij het werkwoord Empezar. verandert de tweede e in ie in de eerste, tweede en derde persoon enkelvoud en de derde persoon meervoud. Zeg de werkwoordsvormen na. Empiezo. Empiezo. Ik begin. Empiezas. Empiezas. Jij begint. Empieza. Empieza. Hij, zij, u begint. Empezamos. Empezamos. Wij beginnen. Empezáis. Empezáis. Jullie beginnen. Empiezan.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 Cierras. Sluit. Sluit. Sluit. Cierra. Sluit. Sluit. Sluit. Sluit. Sluit. Cerramos. Cerramos. We sluiten. Sluit. Zij sluiten. U sluit. We leren nu de namen van de dagen van de week. Zegt u ze na. El Domingo. El Domingo. De zondag. El Lunes. El lunes. De maandag. El Martes. El martes. De dinsdag. El miércoles. El miércoles. De woensdag. El jueves. El jueves. De donderdag. El viernes. El viernes. De vrijdag. El sábado. El sábado. De zaterdag. Los domingos. Los domingos. Zondags. Op zondag. Los lunes. Los lunes. Smaandags. Op maandag. Los martes. Los martes. Dinsdags, op dinsdag. Los miércoles. Los miércoles. S woensdag's op woensdag. Los jueves. Los jueves. Donderdags, op donderdag. Los viernes. Los viernes. Vrijdags. Op vrijdag. Los sábados. Los sábados. Zaterdags. Op zaterdag. Nu doen we het weer zelf. Zeg de woorden direct in het Spaans. De zondag. El domingo. De donderdag. El jueves. Zwoensdags. Los miércoles. Zaterdags Los sábados. De maandag. El lunes. De vrijdag. El viernes. Dinsdags. Los martes. Vrijdags. Los viernes. De dinsdag. El martes. De zaterdag. El sábado. Smaandags. Los lunes. Donderdags. Los jueves. De woensdag. El miércoles. Zondags. Los domingos. We gaan deze nieuwe woorden toepassen. Zegt u de Spaanse zinnen na. El domingo no trabajo. Zondag werk ik niet. Los domingos no trabajo. Zondags werk ik niet. El martes Carlos va a mandar una carta a Holanda. Dinsdag gaat Carlos een brief naar Nederland sturen. Los martes Carlos manda una carta a Holanda. Dinsdags stuurt Carlos een brief naar Nederland. El jueves no puedo llegar a la una. Donderdag kan ik niet om één uur aankomen... Los jueves no puedo llegar a la una. Donderdags kan ik niet om één uur aankomen. Let goed op als u de volgende zinnen nazegt. Hoy es lunes. Vandaag is het maandag. No es miércoles. Hoy es jueves. Het is niet... geen... Woensdag. Vandaag is het donderdag. Als de naam van de dag na s volgt, wordt het lidwoord l weggelaten. We leren er nog een paar nieuwe woorden bij. Zegt u ze na en controleert telkens uw uitspraak. El cuarto de estar. El cuarto de estar. De woonkamer. El dormitorio. El dormitorio. De slaapkamer. La cocina. La cocina. De keuken. El barrio. El barrio. De wijk. El restaurante. El restaurante. Het restaurant. El piso. El piso. De flat. Vivir. Vivir. Wonen. Otra vez. Otra vez. Opnieuw. We gaan deze woorden oefenen. Zegt u de gegeven woorden direct in het Spaans? De wijk. El barrio. De slaapkamer. El dormitorio. Wonen. Vivir. De flat. El piso. De woonkamer. El cuarto de estar. De keuken. La cocina. Het restaurant. El restaurante. Opnieuw. Otra vez. Het werkwoord... Vivir... ...is een regelmatig werkwoord van de groep werkwoorden die eindigen op IR het werkwoord hacer zijn wel eerder in de lessen tegengekomen hier volgt de vervoeging van dit onregelmatige werkwoord ago ago ik doe ik maak haces, haces. jij doet jij maakt hace, hace. Hij, zij, u, doet. Hij, zij, u, maakt. Hacemos. Hacemos. Wij doen, wij maken. Hacéis. Hacéis. Jullie doen, jullie maken. Hacen. Hacen. Zij doen. Zij maken. U doet. U maakt. We gaan deze werkwoordsvormen toepassen in een oefening. Een voorbeeld. Er staat een vraag. ¿Qué hace usted? Dan volgt een persoonlijk voornaamwoord. Yo. En uw antwoord. No hago nada. Nu doen we het zelf. ¿Qué hacen ustedes? Nosotros. No hacemos nada. ¿Qué hacemos nosotras? Vosotras. No hacéis nada. ¿Qué hace Pedro? Él. no hace nada ¿qué hago yo? tú no haces nada ¿qué hacen las hijas? ellas no hacen nada ¿qué haces tú? Yo no hago nada. ¿Qué hago yo, usted? No hace nada. ¿Qué hacemos nosotros, ustedes? No hacen nada. Voordat we aan de laatste oefening beginnen, leren we er nog enkele nieuwe woorden bij. Zegt u ze na. La tarde. La tarde. De middag. El trabajo de la casa. El trabajo de la casa. Het huishoudelijk werk. La assistenta. La assistenta. De werkster. Tres veces. Tres veces. Drie keer. A veces. A veces. Soms. Estudiar. Estudiar. Studeren. Libre. Libre. Vrij. Ayudar. Ayudar. helpen, Pagar. Pagar. Betalen. El cine. El cine. The bioscoop. Dan gaan we deze woorden nu oefenen. Zegt u de Nederlandse woorden direct in het Spaans. De bioscoop. El cine. De werkster. La assistenta. De middag. La tarde. Betalen. Pagar. Vrij. Libre. Helpen. Ayudar. Drie keer. Tres veces. Studeren. Estudiar. Soms. A veces. Het huishoudelijk werk. El trabajo de la casa. De werkwoorden estudiar, ayudar en pagar zijn regelmatige werkwoorden van de groep werkwoorden die eindigen op ar. In de leesles die straks volgt komen enkele woorden voor die we nog niet kennen. Zegt u die woorden eens na: ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Cómo se llaman ustedes? Me llamo. Me Me llamo. Me llamo. Ik heet... Por... Por... Per... ¿Quién la ayuda? ¿Quién la ayuda? llamo. La hora. La hora. Het uur. Dit is les 16 van uw cursus geprogrammeerd levensmaans. In deze les gaan we weer alles herhalen wat we tot nu toe hebben geleerd... ...en in het bijzonder de nieuwe leerstof uit de lessen 13, 14 en 15. We gaan het geleerde in de praktijk brengen en we gaan na... ...hoe u zich in het Spaans in alledaagse situaties al weet te redden. Tijdens uw verblijf in Spanje gaat u boodschappen doen... ...en u belandt in een groot warenhuis. U voert een gesprek met een verkoopster... ...en zegt de Nederlandse tekst die tussen haakjes staat in het Spaans. En un almacén? Usted. Goedendag, juffrouw. Ik heb een jurk voor de zomer nodig... Buenos días, señorita. Necesito un vestido para el verano. La dependienta. Sí, señora. Tenemos vestidos de seda muy bonitos. Nee, zijde vind ik niet leuk. Ik wil een jurk om naar het strand te gaan. Als het warm is, is het beter katoenen jurken te dragen. Wat hebt u van katoen? No, la seda no me gusta. Quiero un vestido para ir a la playa. Si hace calor, es mejor llevar los vestidos de algodón. ¿Qué tiene usted de algodón? De algodón tengo faldas, blusas y pantalones. No tengo vestidos de algodón. Dan un rock. Entonces, una falda. ¿Qué color quiere usted? Ik vind die groene rok leuk. Me gusta esa falda verde. El color verde no es muy moderno este año. ¿No le gusta esta falda azul? Ja, hij is ook erg mooi. En die witte blouse naast die overhemde. ¿cuánto costi? Sí, es también muy bonita. Y esa busa blanca al lado de esas camisas. ¿Cuánto cuesta? 390 pesetas. Pero es demasiado pequeña para usted. And what is this? ¿Y qué es esto? Es algo especial de Francia, un pantalón con el bikini. Wat mooi, hoeveel Qué bonito, ¿cuánto cuesta? Mil doscientas de pesetas. ¿Dónde están los probadores? A la derecha, señora. U komt terug uit de paskamer en zegt tegen de verkoopster. Ik neem de blauwe rok met deze blouse. Tomo la falda azul con esta blusa. Y el pantalón? Ja, ook. Sí, también. Son mil novecientas pesetas en total. Mijn dochter heeft een zwarte tas nodig. Waar is de lederwarenafdeling? Mi hija necesita een bolso negro. Dónde está la sección de artículos de cuero? En la planta baja, señora. ...al lado de la sección de zapatos. Hoe laat sluit het warenhuis? Is het tot negen uur open? A qué hora cierra este almacén? Está abierto hasta las nueve? No, hoy es martes. Cerramos a las ocho. En hoe laat sluit het woensdags? Y a qué hora cierran ustedes los miércoles? A las nueve. Het gezin Bosman spreekt op het strand met een Spanjaard. Het volgende gesprek ontwikkelt zich. U zegt weer de Nederlandse tekst, die tussen haakjes staat, in het Spaans. Ik heet Nico Bosman. Ik ben mevrouw Bosman. En deze juffrouw is onze dochter Ans. Me llamo Nico Bosman. yo soy la señora de Bosman. y esta señorita es nuestra hija Ans. Yo soy Pedro González. Ustedes no son españoles. De dónde son? We zijn Nederlanders. We komen uit Nederland. Somos Holandeses. Somos de Holanda. In Holanda, ¿dónde viven ustedes? Wij wonen in Breda. Het is geen erg grote stad. We hebben een flat in een nieuwe wijk buiten het centrum. Vivimos in Breda. No es una ciudad muy grande... We hebben een piso in een barrio nieuw, fuera del centro. En dan, waar kopen la comida? Tienen que ir al centro? Nee, onze wijk is erg modern. Er zijn twee supermarkten, een warenhuis, een postkantoor en ook twee bioscopen in de wijk waar wij wonen. No, nuestro barrio es muy moderno. Hay dos supermercados, un almacén, una oficina de correos y también dos cines en el barrio donde vivimos. Mi mujer y yo vivimos en Madrid. Estamos aquí de vacaciones. Señorita, ¿le gusta España? Ja, vaak is het in Nederland slecht weer. Ook in de zomer. Het is beter met vakantie in Spanje te zijn. Sí, muchas veces hace mal tiempo en Holanda, también en verano. Es mejor estar de vacaciones en España. ¿Qué tiempo hace entonces en Holanda? In januari, februari en maart is het koud. De lente is mooi. Het is mooi weer. Maar in de herfst, in september, oktober en november, regent het vaak en het waait. En enero, febrero, y marzo, Hace frío. La primavera es bonita. Hace buen tiempo. Pero en otoño, en septiembre, octubre y noviembre, llueve muchas veces y hace viento. ¿Dónde viven ustedes en Alicante? We zijn in het Hotel Cervantes. Het is mooi en niet erg duur. We betalen zeventienhonderd pesetas per dag. We zijn in het Hotel Cervantes. Het is mooi en niet erg caro. We mil 1.700 pesetas per dag. Maar het hotel is lejos. Gaan jullie in coche naar la playa? Nee, we hebben onze auto niet in Spanje. Soms gaan we met de taxi, soms met de bus. We kunnen de bus nummer 7 achter ons hotel nemen. No, no tenemos nuestro coche en España. A veces vamos en taxi, a veces en autobús. Podemos tomar el autobús número 7 detrás de nuestro hotel. ¿Qué hacen ustedes este fin de semana? Zaterdag is mijn vrouw y zondag gaan we terug naar Nederland. We reizen met het vliegtuig. We moeten om tien uur ochtends op het vliegveld zijn. El sábado es el cumpleaños de mi mujer. Y el domingo volvemos a Holanda. Viajamos en avión. Tenemos que estar en el aeropuerto a las diez de la mañana.